van Beek met het NOS-journaal. De Australische politie heeft een man gearresteerd... die wordt verdacht van brandstichting Vrijdag in een synagoge in Melbourne. De man van 34 komt uit Sydney. Over een mogelijk motief is niets duidelijk. De politie onderzoekt of er sprake is van terrorisme. De brand in de synagoge ontstond nadat een brandbare vloeistof... tegen de deur was gegoten en was aangestoken. Er waren toen zo'n twintig mensen binnen voor het begin van de Sabbat. Zij konden de synagoge op tijd verlaten... Sinds 7 oktober 2023, de dag dat Hamas in Israël een grote terreuraanval uitvoerde... heeft Australië vaker te maken met antisemitische incidenten. De Iraanse leider Ghamenei heeft zich aan het publiek laten zien... voor het eerst sinds de twaalf dagen durende oorlog met Israël en Amerika. Op de staatstelevisie was te zien dat hij een plechtigheid bijwoonde... ter gelegenheid van Ashura, de afsluiting van een tiendaagse rouwperiode... voor de Shiitische islam. Voor zover bekend heeft hij niet gesproken... Tijdens de oorlog liet Gamenei zich niet zien... om te voorkomen dat zijn verblijfplaats zou uitlekken... en die doelwit zou worden van een Israëlische of Amerikaanse aanval. Vorige week hield hij wel een tv-toespraak... waarin hij zijn land feliciteerde met de overwinning op de vijand. Een vermagerd bruinviskalfje dat gistermiddag werd gevonden op Texel... kon niet meer worden gered. Volgens de stichting SOS Dolfijn was het dier nog heel jong... en erg afhankelijk van de moeder, waardoor het niet kon worden opgevangen. De organisatie heeft het kalfje laten inslapen. De bruinvis werd gevonden in het natuurgebied de Slufter op Texel. De opvang laat weten dat door de harde wind langs de kust het de komende dagen vaker kan gebeuren dat een kalfje de moeder kwijtraakt. Het weer een grijze dag met veel buien, soms kan het flink regenen in korte tijd. Het wordt vanmiddag hooguit 20 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Er staat nog wel file op de A9. Alkmaar Diemen bij de afrit AMC is de verdraging 10 minuten. En ook 10 minuten op onthoudt op de A10 bij Knauwend Koenplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Dit is ZFM, met nu ZFM Jazz. Goedemorgen, luisteraars en welkom bij ZFM Jazz op deze wat grijze zondagochtend. Mijn naam is Jaap Vunnekotter en ik ben vandaag de samensteller en presentator van dit programma. Een speciaal welkom voor mijn trouwe luisteraars in Den Haag, Leiden, Woerden, Maastricht en ook Marbella. En a special welcome as well for our English speaking listeners. ...und ein herzliches Willkommen aan onze deutschen Zuhörer... ...die in unserem schönen Dorf Zandvoort urlaub machen. Zoals u op de ZFM Jazz Facebookpagina en op mijn eigen Facebookpagina hebt kunnen lezen... ...draai ik in deze uitzending veel opname met het woord Summer in de titel. Het is tenslotte hoogzomer en aan de zomer is door veel jazzmusici in een of andere vorm... ...aandacht besteed. Voor de rest draai ik ook... ...wat lekkere zomersaletten jazz music. Dus... ...relax, schenk nog een kop koffie in... ...en geniet de komende twee uur... ...weer van een zwingende ochtend... ...met heerlijke jazz. Ik begon deze uitzending... ...met het trio van Johan Clement... ...die vaak in de kocht heeft gespeeld... ...hier in Zandvoort... ...met het nummer van Oscar Peterson... ...When Summer Comes... ...van zijn cd On Request. Zijn cd bedoel ik Johan Clement. Hij werd begeleid door de founding father van jazz in Zandvoort... ...Erik Timmermans op bas. Frits Landesbergen op drums... ...die afgelopen weekend nog te horen was in Gouda met de Jazzweek. In Voorburg. Hij is weer volop actief op alle Nederlandse jazzfestivals. En daarnaast ook nog Jeroen de Rijk op dit nummer... Percussie. We gaan door met een uh, Latin-nummer, Laura Fiji, met een opname uit 2000 van haar cd The Latin Touch met Kizas, Kizas, Kizas. MUZIEK Te pregunto ¿qué klanken van Laura Fiji met Kizas. Uh, een all-time favorite wanneer het over het woord zomer gaat en we aan de zomer denken, is natuurlijk uh, het beroemde George Gershwin-nummer Summertime. Ik heb hier een, een opname klaarstaan van Miles Davis met uh, het uh, orkest onder leiding van Gail Evans. Het is een... Uh, al wat bejaarde opname, maar nog steeds qua muziek springlevend. Uh, opgenomen in augustus 1958. Uit Porgy and Bess luistert u naar nou Miles Davis met Summertime. Mooie klanken van het orkest van Gil Evans met Miles Davis op trompet Summertime. Een Nederlandse vocaliste, Rita Rijs, uit haar CD Collage, begeleid door een orkest onder leiding van Rogier van Otterloo met Toet Stielemans op mondharmonica, zingt zij een compositie van Michel Legrand Once Upon a Summertime. Wat een mooie combinatie. Dat orkest van Rogier van Ottolo De prachtige stem van Rita Reis. En het hele subtiele mondharmonica spel van Toets Tielemans. Once Upon a Summertime. Uh, ik ga weer naar het Latin toe. en uh, Wie ook Latin heeft gezongen. Hij heeft één cd uitgebracht. Uh, die helemaal in de Latin sfeer is. En dat is Frank Sinatra. Frank Sinatra bracht de cd uit in 1967... getiteld Francis Albert Sinatra en Antonio Carlos Jobim. En van die cd draai ik... die moet ik even voorzetten. Ja, daar komt-ie. How insensitive... told me that she loved me, how unmoved and cold I must have seen, when she told me so sincerely, why she must have asked, Did I just turn and stare in icy silence What was I to say What can you say when a love affair is over Now she's gone away, and I'm alone with a memory of her last look. Vague and drawn and sad, I see it still. Oh, her heartbreak in that last look Ah, por que você Foi falso assim, assim Tão desalmado Oh, what was I to do What can one do when a love affair is over? Yeah, Frank Sinatra and Antonio Carlos Jobim. Wat kon Sinatra toch fraseren en timen. Ook weer in dit prachtige How Insensitive. Uh, in de jaren 70 en 80 was ik een uh, groot liefhebber... van uh, de radioprogramma's van Willem Duis. Uh, hij is uh, mijn voorbeeld uh, hoe je radio moet maken... als het gaat om uh, dit soort muziek. Mooie mainstream jazz. Uh, wat niet velen weten is dat zijn vrouw Mary Duijs uh, ook zong. Weliswaar alleen maar tussen de schuifdeuren, oftewel thuis. Maar één keer is er een opname gemaakt in uh, Willem en Mary Duijs... hun huis in uh, saint paul de vence uh, En ook toet Stielemans was daar uh, aanwezig. En Willem zelf zat toen uh, uh, aan de piano... En uh, Ruud Jacobs was er ook en die speelde de bas. Het is een opname uit 1987 van een verzamelcd getiteld 35 jaar muziekmozaïek. Luistert u naar Mary Duys die zingt The Things We Did Last Summer.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 Dit was dus een privé-opname uit het huis van Mary en Willem Duis in Saint Paul de Vance. En we horen heel prominent ook weer toets Tielemans op gitaar en mondharmonica. Met de subtiele basbegeleiding van Ruud Jacobs. The things we did last summer. Uh, hij is maar op één cd gestaan. Het is verder nooit commercieel uitgegeven. Dus toch wel een speciale opname. We gaan weer wat Latin doen. En als je het over Latin hebt, dan heb je het over Astrid Gilberto, Joao Gilberto en natuurlijk ook Stan Getz. Van een van mijn Getz cd's, Getz for Lovers, horen we Astrid en João Gilberto zingen. Stan Getz op tenor, Bill Evans op piano, Kenny Burrell op gitaar, Ron Carter op bas en Grady Tate op drums. Het is een cd uit 2002. Luistert u naar het overbekende, maar nog steeds prachtige nummer The Girl from Ipanema. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem que passa Un doce balanço caminho.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 weer een prachtig nummer, ook al hebben we het duizenden keer gehoord. Het blijft mooi. Girl from Ipanema Asseloet, Gilberto en Stan uh, We gaan uh, door weer met het thema zomer. En dit keer het nummer The Summer Wind. Summer Wind komt van een cd getiteld Echoes of Jillies. Helemaal gewijd aan songs die Sinatra met name bekend heeft gemaakt. En de uitvoerenden zijn Monty Alexander op piano, John Patitucci op bas en Troy Davis op drums. Een opname uit december 1996. Luistert u naar The Summer Wind. Dat waren de klanken van Monty Alexander, begeleid door John Patitucci en Troy Davis. We gaan weer wat uh, let in doen en we gaan dit keer naar de, ik dacht broer van uh, Astro Gilberto en dat is uh, Joao. En uh, het komt van een CD. Getiteld Stan Gats meets Joao en Astro Gilberto in New York, 1964. Um abrazo no bonfa. En dat was een prachtige solo-gitaar nummer. Un abrazo no bonfa. Een uh, knuffel en no bonfa zocht ik op in het Portugees, maar daar geeft Google geen antwoord op. Hij vertaalt het gewoon als bonfa, whatever that may be. Uh, we gaan weer terug naar het thema zomer. En uh, uitgevoerd een nummer door Bill Evans en Eddie Gomez. Bill Evans op piano en op deze cd getiteld Montreux 3. Af en toe ook de elektrische piano en Eddie Gomez op bas. Dus een uh, duo. Het is uitgekomen op het merk Fantasy. Het was een live recording in Montreux op 20 juli 1975. Dus... Uh, dat is pak een bij 25 50 jaar geleden alweer, 50 jaar. Maar qua muziek nog springlevend. Uh, het nummer is getiteld The Summer Knows'. <tied> Dat was uh, Bill Evans met Idi uh, Gomez op de bas die op het laatst nog een uh, mooi stukje strijkwerk deed. Uh, we zijn alweer toe aan bijna het laatste nummer, het ene laatste nummer voor de klok van 11 En daarvoor heb ik klaarstaan uh, Ella Fitzgerald. Een, uh, dus Ella wordt begeleid door de Count Basie Orchestra. Het is een opname uit 1972 van de... Wat mij betreft nog steeds een van de beste uh, liveconcerten van Ella: Jazz at the Santa Monica Civic, een driedubbel CD. En zij zingt met Count Basie op de achtergrond: Indian Summer. Thank you. I wonder how many remember this one. You old Indian summer, you're the tears that comes after June time's laughter. You see, so. Who you Indian summer? dat was uh, Ella Fitzgerald. Het laatste nummer voordat we naar de nieuwsberichten gaan, <coughs> is een nummer van de pianist Hampton Halls. Misschien dat velen van u niet van hem gehoord hebben. Hij uh, werd geboren in 1928 en uh, was uh, autodidact. Uh, heeft met, uh, hij kwam uit Californië, speelde met heel veel mensen en uh, zoals zoveel jazzmuzici. viel hij ook op een gegeven moment voor de heroïne. en werd veroordeeld tot uh, tien jaar gevangenisstraf. Uh, op een gegeven moment, dat was toen hij uit de gevangenis. president Kennedy's inaugurale speech zag op televisie. Uh, heeft hij een request geschreven en inderdaad. in augustus 1963 uh, gaf uh, Kennedy. Hampton Halls Executive Clemency. En uh, toen was hij eruit. Hij resumed... Uh, Hampton Halls startte weer met optreden. Met recording. Uh, en uh, zijn uh, jazz... Of zijn uh, addictie uh, Was aan de kant gezet. Goed, tot zover de introductie. Maar luistert u naar zijn prachtig pianospel. Met het nummer... The Green Leaves of Summer. Tot na het nieuws en de boodschappen.